1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet bindt de strijd aan met eenzaamheid onder ouderen. Minister De Jonge van Volksgezondheid lanceert een campagne... waarvoor het kabinet 26 miljoen euro uittrekt. De minister wil jaarlijkse huisbezoeken aan 75-plussers organiseren... en meldpunten oprichten waar iedereen terecht kan... die het vermoeden heeft dat een oudere onder eenzaamheid leidt. In Amstelveen zijn de afgelopen avond twee politieauto's op elkaar gebotst. Een agent raakte gewond aan zijn arm. Het ongeluk gebeurde toen twee patrouillewagens met loeiende sirenes onderweg waren naar een reanimatie. Op een kruispunt reden ze tegen elkaar aan, waarna een van de auto's op zijn kant terecht kwam. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het onderzoek naar de vergiftering van de voormalige Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter duurt volgens de Britse politie waarschijnlijk nog maanden. Het is een van de ingewikkeldste zaken die de antiterreureenheid ooit heeft behandeld, zeggen de Britten. Het is nog steeds onduidelijk waar de twee precies zijn vergiftigd. De vijf mensen die om het leven gekomen zijn bij een ongeluk in Helmond... zijn vier mannen en een vrouw. Volgens de krant De Gelderlander zijn het uitzendkrachten. Ze zaten in een busje dat de afgelopen middag frontaal tegen een vrachtwagen botste. Drie anderen raakten zwaar gewond, onder wie de vrachtwagenchauffeur. Die zat bekneld en moest uit zijn cabine worden bevrijd. Facebook is op de beurs 7 minder waard geworden. En ook Google en Instagram doken in het rood. Het is een reactie op de ophef rond het illegaal verzamelen... van gegevens van Facebook-gebruikers door het bedrijf Cambridge Analytica. Beleggers vrezen dat de regels voor het verzamelen van data... nu strenger gaan worden en dat daardoor advertenties minder gaan opleveren. Het weer. Vannacht is het lokaal glad door sneeuw of ijzel. Het wordt 1 tot min 5 graden. Morgen begint op sommige plaatsen glad. In de loop van de ochtend wordt het zonnig. En dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Muzikant Piet Ville is uh, zometeen te gast vanwege een uh, nieuwe single, Favorite Song. De superheldenfilm Black Panther gaan we bespreken in de rubriek Oordeel Zelf. En Don Duint zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Hij is uh, schrijver voor theater, film en televisie. En ook uh, docent aan de schrijfopleiding. En hij heeft ook een verhalenbundel, het lelijkste meisje van de klas. Deze week elke nacht een verhaal. Don, goeienacht. Goeienacht. Een hele week Hallo. voor de boeg. Vertel eens wat je, wat je vandaag heeft uh, geïnspireerd... tot het schrijven van je verhaal. Uh, nou, ik ben net terug van vakantie. Maar dat zit in het verhaal. En uh, dus verder vond ik het nogal koud. Veel dingen over de verkiezingen. Dat zit ook in mijn verhaal. Dat ik, ja. Nou, kou, verkiezingen en terug van vakantie. Ga je gang, Don. dankjewel. Ja. Gisteren keerde ik na een reis van twaalf dagen met mijn geliefde terug uit Napels. Een stad die zich niet in gangbare termen laat beschrijven. De Nederlander Gert Hagen, die een tijd in Napels bivakeerde... noemt de stad in zijn gel gelijknamige, zeer le lezenswaardige boek... een duivels paradijs. En dat komt dicht in de buurt. Een mix van geloof, passie, misdaad... monumenten uit allerlei tijdvakken... geniaal voedsel, opera, uitbundige bewoners en overal verkeer maken van Napels een stad waar chaos regeert... op een unieke en meeslepende manier. Een plek waar je meteen naar terug wil als je er bent vertrokken. Omdat het gisterochtend regende in Napels... waren mijn gade en ik de Chiesa del Gesù Nuovo ingelopen... al waar een mis in volle gang was. Tussen de pracht en praal bewogen toeristen zich omzichtig om de gelovigen heen. Wij gingen zitten op een bankje en volgden de dienst... En hoewel mijn Italiaans niet erg goed is, slecht zelfs... ving ik toch op dat de priester van dienst opriep om, behalve voor de paus... ook te bidden voor het zielenheil van alle slachtoffers van de georganiseerde misdaad, de maffia. Dat zul je in Nederland niet vaak zien, dacht ik nog. Maar wat lees ik vandaag na terugkomst op nos.nl? Niet alleen heeft een anoniem CDA-lid zijn campagnejas illegaal op marktplaats te koop gezet... hetgeen nog in de categorie foei kan vallen... Een veel sterker geval is dat van het kandidaat raadslid van Stadsbelang Utrecht... dat in de gevangenis zit op verdenking van betrokkenheid bij een plofkraak. Kijk, dat gaat al de goed foute richting uit. Volksvertegenwoordigers die er niet tegenop zien om de handen vuil te maken op mafioze wijze. Ze zouden het in Napels best kunnen waarderen. De overtreffende trap is, zoals vaker de afgelopen tijd, de opstelling van FVD-voorman Thierry Baudet die leden van zijn partij oproept om zich in Amsterdam op te geven als verkiezingswaarnemer. Dit omdat er volgens Baudet geen enkele garantie is dat het tellen van de stemmen eerlijk gebeurt... omdat alle stemmen op een hoop worden gegooid door zomaar mensen... die zich ook maar vrijwillig hebben aangemeld. Als Baudet zijn zin krijgt, zit je dus meteen midden in het soort Zuid-Italiaanse toestanden... dat je hier weg wil houden. Als je de eerlijke, hardwerkende mensen niet vertrouwt... die vrijwillig de stemlokalen bemannen... dan ben je doelbewust bezig haat, achterdocht en paniek te zaaien. Foute praktijken en dat weet Baudet donders goed. Het is waar hij bij gedijt. Net als zijn illustre collega's uit andere landen. Ja, hij zou het in Italië goed doen... met zijn glimmende haartjes en gladde praatjes. Je ziet hem zo naast Berlusconi staan. Forza, Thierry. Maar uiteindelijk... Zijn de verschillen tussen Amsterdam en Napels natuurlijk levensgroot? Dat weet ik ook wel. Zoals Gert Hagen in zijn boek Een duivelsparadijs heel duidelijk maakt, heeft de corruptie zich in Napels via de Gomorra totaal ingevreten in het gehele leven daar. Dat de priester in de Chiesa Nuovo ons opriep om de maffiaslachtoffers te gedenken, is in de kerken hier dan ook totaal ondenkbaar. Godzijdank, zou ik willen zeggen. terug in de kou na een uh, fantastische vakantie. Don, dank je wel. Ja. Oké. Okay. Klinkt als een uh, mooie bestemming. En uh, ik hoor je graag morgen weer. Goeienacht. Goeienacht, tot morgen. Hij is uh, 1,65 meter en hij noemt zichzelf... de Tallest Man on Earth, de zweet Christian Matsson En hij uh, treedt uh, dit najaar op in Nederland een aantal concerten. En dit is een uh, nummer An Ocean. Mm -hmm. For the waves out there. Oh, I know these are frightening scenes. When all bastards are ripping apart. Oh, what is kind out there? How oh, we grow and how wild we dream. How oh, some Of the ocean now. Mm -hmm. When the bird sees the solid ground. Mm -hmm. And now we leeway when still so dark. Peace in the waves out here. Thunder claps in the distance. So oh, warm. Oh. I count from afar. Oh, I never get used to this. First the flare, then the silent stars. Oh, somewhere in this stubborn light, over our waves and troubles now. I look out for yours like you're for mine. So deep in the arms of the ocean now. The solid ground mm -hmm. I've been counting on the wind would know where I'm going to Oh, and still this clums around. I ask what my heart would do by drifting around so deep in the arms of soul. Every way from every old used to be. Once you loved, did you let them dream? I still lose it. I speak to myself. Oh, I ask out nothing to to the birds. Why I'm singing still? Am I singing still? De rubriek heet Open kaart 150 vragen over werk en leven in een uh, bak en we trekken de vragen. De gast is Piet Philly, muzikant werd uh, beroemd in 2003 samen met uh, Perquisite. Philly en Perquisite uh, hadden toen een uh, album. Zit inmiddels uh, alweer. Uh, Twintig jaar zo'n beetje in het vak en heeft een, een nieuw nummer uit. Favorite Song. Eerder verschenen ook al uh, Come Together. En in april zal die ook uh, weer optreden. Piet Villa, uh, hartelijk welkom. Hoi. Het was het album dus 2005. Het, is dan, uh, het, het album met Villy uh, ja, in uh, Per is ja, met het. Het was 2005. Dus uh, ik dacht, ik corrigeer maar gelijk. Zodat je je gelijk ongemakkelijk voelt. Nee, nee, ik nee, voel me niet ongemakkelijk. In, in, in mijn herinnering was het 2003. Maar dat... dat uh, nee, de, wel dat, naar de EP. De, de EP was het. EP was een EP, dat met vijf tunes was toen. Dat is lang geleden, hè? Ja, ik kan me dat goed herinneren. Omdat, de, de, om redenen die ik niet precies weet... heeft één van jullie... en volgens mij was jij het destijds mij dat cd in handen gedrukt. Ja, ja. ja. En toen, uh, toen heb ik dat, dat heel veel gedraaid. Dus, dus daarom, uh, daarom is het me goed bijgebleven... wat, uh, ja, wat jullie aan het uh, uitspreken waren. Is, ja. is er veel veranderd eigenlijk in, in die periode, 15 jaar? Um, nou, wees je kijk. De, de principes van, van, uh, van entertainment is gewoon, we verkopen allemaal aandacht. We verkopen gewoon aandacht. En of dat nou via een stream of via een cd'tje gaat, dat, dat, dat is niet zo heel erg anders. Alleen, de, ik denk dat de aandachtspan is gewoon, dat is heel anders nu. Ook bij mezelf merk ik dat hoor. Het is gewoon. Uh... Jij, jij vertelde me net, af uh, air, dat jij gewoon nog wel eens gewoon zit en even een plaatje gaat luisteren op vinyl en zo. Maar dat. De, ja, alles is veel sneller dan dat uh, voor, voor veel mensen, voor mij ook. Dus ik, veel, meer... veel strijd op de aandacht. Ja, en, en, en, en, uh, en er is gewoon ook niet zoveel aandacht. Ik bedoel, ik heb zelf ook niet zoveel aandacht meer voor dingen of zo. Dus, uh, het, is, het is gewoon heel veel. Het is uh, Netflix, Hulu, YouTube, Spotify, Deezer. Het is, uh, het is alles wat ooit is gemaakt qua muziek en entertainment... allemaal in je, in je broekzak gaan. Is, dat, is, dat is wel een groot verschil, ja. Dat, is, dat was tien jaar geleden, was dat wel anders, ja. Hoe, uh, hoe doe je dat dan nu als je een liedje brengt? Want, want in die vluchtigheid is een, is een liedje ook maar veel korter, interessant. Nou, het, het, ding, het ding waarmee ik geloof dat ik mezelf onderscheid, is dat, dat. Dit is allemaal zo persoonlijk en zo diep voor mij. Dat als je mij gewoon op een podium met ding ziet doen, dan. Daar is, daar, daar is geen ontsnappen aan. Dus ja, als kijk, ik denk dat liedjes zijn altijd een soort van. Um, een soort van messages in een barrel geweest voor mij. Het zijn gewoon berichten die je zo het universum inslingert... en dan kijken wie erop reageert. En dat is nu niet anders, maar ja, voor mij gaat het gewoon over optreden. Als je mij gewoon meemaakt en je ziet gewoon hoe fucking gestoord ik ben... Dan, uh, dan, uh, dan voel je je denk ik als kijker en als danser... en als, als iemand die mee wil brullen gewoon ook... Uh, Vrij om gewoon crazy te zijn. En gewoon uh, even naar je zin te hebben. Gewoon. Dus ik denk, dat, ik denk dat, dat, dat, uh, dat wat ik ben, daar zal ik altijd iets mee kunnen doen. Ik vind het ook, ook leuk dat ik elke keer... Mijn hele carrière is niet anders dan continu weer bijschakelen. En ik doe als enige wat ik doe. Hè? Maar, ik ben de enige die doet wat hij wat doet. Dus In de zin van... Uh, Toen uh, hebben we bij een Amerikaans label getekend... omdat geen Nederlands label wou het hebben. zou, daar gaan nooit werken. Dus toen heeft een Amerikaans label ons getekend. Ik weet niet of er nu een label mij zou tekenen... maar ik ben niet geïnteresseerd om te tekenen mijn een label. Dus ik werk samen met een, met een drankmerk. Met een frisdrankmerk, hè? jongens, geen alcohol. Maar met een frisdrankmerk. En, en, en daar maak ik nu media mee. En ik ben gewoon continu op die manier het wiel opnieuw aan het uitvinden. Ook omdat voor mij... Ik ben iemand die eigenlijk gewoon wil rijden... maar dan elke keer het wegdek eerst zelf moet leggen. En... Dus het is altijd, mijn hele leven is een uitdaging. Dus dit is gewoon één van de vele uitdagingen. Destijds was dat bijvoorbeeld de, de, de combinatie van hip-hop met klassieke muziek. Mm -hmm. wat, wat jullie deden. Of met, met wat mooiere, complexere harmonieën. Mm -hmm. En zo zijn er eigenlijk heel veel dingen die je sindsdien gedaan hebt... die, die een beetje wegbereidend waren. Ja, ik vind het zeg maar... Um, ja, ik... Ik ben altijd op zoek naar iets wat mij brengt, brengt naar een plek van, uh, van uh, discomfort. Ik vind het fijn als ik, uh, wanneer ik een beetje moet, moet, moet strijden. Weet je, weet je, diamant, dat krijg je door heel veel druk. En bijvoorbeeld mijn solo plaat. Mijn eerste solo project na Piet Vrump het was Open Loops. Dus daar wilde ik eigenlijk het canvas wat het internet is spelen met wat dat is. Dat heeft ook allemaal internationale communication awards gewonnen... voor het feit dat het een... was volgens mij de eerste artiest met een app... dat was in 2010, was het Unheard Of. En dat was een project waar elke week kwam er dan een track uit... en met een app dat je het kon delen en zo. Dus dat deed ik met mijn eerste solo project. En daarna heb ik... met One wou ik muzikaal gezien heel erg kijken... van wat er als ik uh, mijn stem altijd als basis laat zijn... voor de muziek van de plaat. Dus dat was heel erg Bobby McFerrin, gospel-achtig en... en uh, heel erg uh, en, uh, ja, negro spirituals en hymns en zo. Dat soort dingen zat, zat daar heel erg in. En nu ben ik bijvoorbeeld heel erg het syncopische... van mijn Caribische achtergrond... met uh, UK bassiness qua productie... aan het combineren met nog steeds jazzklanken. En het is, I don't know, het is altijd... Dus, je, en, en ik bedoel, ik, voordat ik met Piet van Quiz het ding aan doe... was dat ik in een uh, um, metalband, die heette Motherfat... een drum bassband, die heette Juggerhead... Oh. de allereerste band waar ik ooit mee ging spelen was Gotcha. Ik, dat is allemaal grenzeloos. Ik, ik vind het allemaal wel leuk. En, en daardoor denk ik dat heel vaak misschien mensen zich afvragen... wat, wat, is, wat is die boy? Maar het nou, je moet voor de... jezelf eng blijven. Je moet ja, het jezelf ongemakkelijk maken. Ja, ongemakkelijk maken. En ook het gevoel hebben dat ik iets aan het doen ben wat er nog niet is. Ik heb helemaal nul interesse om iets te doen wat er, wat er al is. Laat andere mensen dat maar doen. Ik wil gewoon kijken van wat is hier. En ik heb ook vaak het gevoel: en misschien is dat, misschien is dat <laughs> de misplaatste arrogantie of zo. Maar soms heb ik het gevoel dat ik ergens nog een hoekje zie of een plekje zie. Dat ik denk, oeh, daar is nog niet tegenaan. Uh, ge, ge, ge, ge, daar, is nog niet, daar kan nog tegenaan gekrapt worden of zo. En dan ga ik daar zoeken. <laughs> We gaan beginnen met uh, de kaartenbak. Zal ik uh, een, een aantal kaarten voor je, ja, voor je klaarleggen? De, er. Hoeveel zullen we er doen? Ik weet het niet. Uh, hoeveel tijd hebben we? Ja, we <laughs> kijken wel. Vier. Hier is uh, vijf. Ja, mooi stapeltje. Zo. All right. Dit zijn je vragen. All right. Here we go. Dan pak ik ze van boven af. Ja. Nog. All right. Wat is je favoriete gereedschap? Ja, toch wel mijn laptop. Dat is een, niet heel... Daar gebeurt het allemaal. Ja, het is niet heel sexy, maar je kan er. Of niet heel bijzonder zo, want iedereen heeft er een. Maar ik kan er op vorm geven. Ik kan er een beat op maken. Ik kan er op brullen. Ik kan ermee communiceren. Ik kan mezelf ermee inspireren. Ik kan er op Netflix als ik wil. Het is, het is voor mij de ultimate tool. Het moment dat dat, dat dat een apparaat was wat normaal was om te gebruiken in het leven, was het gelijk mijn favoriete tool. Juist omdat je zo makkelijk. Ik bedoel, je kan nu ook met een. Met een telefoon al heel veel muziek maken en dingen doen. Wat ik ook heel leuk vind, ik heb zo'n loopprogrammaatje op mijn telefoon. En dan kan ik zo parderpippen. dan heb je zo'n loopie. En dat is heel leuk, dat vind ik wel leuk om te doen. Um, maar dat soort dingen vind ik wel, Ja, het is gewoon geloof. Maar dat, dat is eigenlijk een revolutie geweest. Vroeger moesten bands naar een studio en dan moest je budget hebben. En dan, dan moest je naar een plek ergens ja, afgelegen dat was het liefst. Ja, ik kan me kan nog herinneren, ik was. Uh... Volgens mij 19 of zo, 20 of zo. En toen liep ik de wisseloord in. Er bestaat nog steeds, maar ik weet niet hoeveel business die nog doen. Want ja, niet iedereen is de Rolling Stones. En dat zijn, weet je wat, wel. Wel een legendarische studio in een Nederland. Een legendarische studio. En, um, en, en, en, en er is soms wel wat voor te zeggen. Bijvoorbeeld, als ik. Als ik um, voor sommige songs vind ik het fijn. Als ik er ook budget voor heb, bijvoorbeeld. om dingen op band te tapen. Zeker als je bassen. Als je bijvoorbeeld een basgitaar... Als je dat een beetje wat meer. Hard indraait op band, dan komt er zo tapecompressie op en dat klinkt wel lekker, man. Dus dat, dat soort dingen vind ik wel tof. Maar dat soort dingen kan je tegenwoordig ook emuleren met bepaalde plugins en zo. Dus ja, dus er zijn sowieso geen excuses om geen vette shit te maken, in ieder geval. Op ja. <laughs> dit moment. Eens dus kijken wat er nog meer. Ja, wat, wat de is de volgende vraag? Heeft. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Oh, niet. Na nou, eentje die me gewoon verrast, zoals deze. Ik vind het gewoon, gewoon leuk om verrast te worden. Om, omdat ik heb de neiging om vaak. Uh, Hard op na te denken of zo. Dat is, eh, dat is vaak hoe ik ook mijn waarheid vind. Of uh, erachter kom wat de hell is going on met mezelf zo. Dat is ook waarom ik freestyle heel leuk vind. Ik doe altijd in mijn shows freestyles. Dan vraag ik mensen waar wil je dat dit, dit, dit nummer over gaat. Als ze het over hebben en dan begin je. Ja, ik vind. ze maar gewoon met bijvoorbeeld een jazz of zo. Met nul een plan. Een podium opstappen en dan gewoon gaan. Dat is nog steeds maar shit, joh. Dat vind ik nog steeds. Dat vind ik zo. Dat is. Dat is lekker. Ik vind het tijdens shows altijd leuk als, uh, als er iets misgaat. En dat bedoel ik niet trouwens voordat mensen zich uitgenodigd voelen... om uh, lood te gaan trappen bij een show. Maar gewoon, weet ik veel, de, uh, lichtstellage flikkert om of zo. Ah, dat is prachtig. Want dan moet je improviseren. En dan is ineens die hele façade van... van er zit een stuk, weet je wel, in artiest zijn zit er vaak ook een stukje... Uh, doen alsof je groter bent of zo. En ik heb ook het gevoel dat als ik perform... is er ook een, een stukje van me dat groter is... dan bijvoorbeeld nu zo zittend met jou, weet je wel. Um, uh, dat ik projecteer. En dat, dat heeft ook zijn functie. Dat is er ook om te laten zien dat we allemaal... we zijn allemaal gestoord. No maar, no maar als iets omflikkert, dan, dan wordt dat ineens uitgedaagd... en dan, dan wordt het echt. Ja, en, en, en, en daar hou ik gewoon van. Ik hou ervan om, om te relativeren. Dat, dat, dat is dat stukje Nederlands in mij. Dat ik denk van... Um, ik vind, ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik, ja, ik vind het superleuk. Ik vind het gewoon überhaupt leuk als je op je bek kan flikkeren. Want als dat niet een risico is, why even do it? Zeg maar, ik bedoel, ik, ben, ik, ben, ik heb zeven jaar gevochten tegen een dodelijke ziekte. I should not be here. Het had mij niet moeten lukken dat ik hier nu met jou een interview zou. Heeft dat zo lang geduurd, jouw ziekte? Zeven jaar? Ik, nou, ik ben op mijn dertiende gebeten door een take. Ik heb het twintig jaar gehad. Ik, heb, ik deed Europese tours met... Ziekte van Lyme was het, toch? Ja, ziekte van Lyme Met longstekingen en kakensteken. Ik had altijd pijn. Maar ik ben er altijd gewoon doorheen gebeten omdat gewoon. niks ging mijn droom opfokken. Totdat op een punt gewoon je lichaam zegt: ja, doei. Kan niet meer. En uh, dus. dus um, maar in die. In die uh, ja. Um, in die tijd heb ik dat bijvoorbeeld ook wel. Uh, dat, is een, dat is een stukje ongemak dat ik niet meer hoef te hebben. Of zo. Daar, daar, daar ben ik wel heel blij mee dat dat, dat klaar is. Dat lijkt me heel vervelend, zo'n ziekte. Maar, maar het, lijkt, het lijkt me ook op de een of andere manier eenzaam. Als je maar doordendert en. en eigenlijk die ziekte bij je draagt. En nou, niet alles, alles kunt en dat steeds moet uitleggen. Nou, zeg maar... Er zit sowieso best wel een eenzaamheid in, in, in mijn bestaan. Ik kwam om mijn zesde naar Nederland... En ik heb altijd moeten wennen aan, aan, aan, aan, aan, aan uh, wat het temperament hier is. Het is hier gewoon kouder, in het, letterlijk, in het. Dus mensen zitten binnen, mensen gaan niet zo snel naar buiten. Mensen spreken elkaar niet zo snel aan. Het is allemaal gewoon wat het is gewoon het is koud hier. Weet je, het regent. Wat de fuck doe je buiten weet je wel? Sterker nog, als jonge mensen buiten hangen, dan zijn dat hangjongeren, weet je wel? Dat is het probleem. Ja, dan is het een probleem. Terwijl, zeg maar, op Aruba um, is het heel normaal om, om, om, om elkaar op te zoeken of zo. Dus, um, ik heb me altijd een beetje. En ik ben enigszins kind. Ik ben enigszins kind. Mijn ouders waren ongeveer een jaar of anderhalf zo nadat we terugkwamen gescheiden. En het, mijn moeder was keihard aan het werk. Zodat ik naar de goede scholen kon en zo. Dus ik ben altijd een beetje in me op geweest. Wat trouwens ook weer heel erg voor gezorgd heeft dat ik ben geworden wie ik werd. Want daardoor ga je, stap je gewoon op mensen af en begin je gewoon te horen. En, en dat, dat, is, is, dat is muziek maken eigenlijk ook. Op mensen afstappen en een verhaal vertellen. Ja, en, en gewoon zeggen: hé, hey, heb je dit. Uh, uh, Valt dit jou ook al op dat dit zo gek is, eigenlijk? En dan start talking. Ik kwam hier naartoe met een driver en ik had echt een uur lang een superleuk gesprek. Weet je, wel? I love it. Maar goed, ik pak wel de volgende vraag. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Nooit. Nooit. Want je zoekt die wanhoop eigenlijk op? Ja, maar niet in het maakproces. Het Maken, that's easy. Het is al die andere bullshit. Het is promotie en, en, en hoe gaat het met het liedje? En, en, en hoe kunnen we. Uh, Weet je wel, vindt vind zus en zo gatekeeper wel uh, het noemenswaardig... dat ik besta als artiest en, uh, en waarom en hoe moeten we dat dan... Uh, uh, voor die persoon waardevol. Maar ik hoef daar zelf gelukkig niet heel veel over na te denken... omdat ik daar heb allerlei mensen voor um, aangetrokken om dat te doen. Maar dat zijn dingen die me soms uh, ja, wel wanhopig maken. Je, het feit dat ik je, in de independent sta in Engeland... en dan hier dan gelukkig wel met jou aan tafel zit... Maar dat is gewoon uh, dat, dat, dat soort dingen zijn uh, dingen waardoor. Niet, en waaranhopig is het een groot woord, maar uh, een van mijn favoriete quotes is van James Baldwin. Die zegt: Every writer, I suppose, feels that the world he was born into is nothing less than a conspiracy against him. Called Vaning is Own Art. Dat idee van, dat als je een maker bent, dat je per definitie de hele wereld een soort van complot is. Tegen dat jij je kunst kan maken en. Uh, en, en dat is iets wat ik bij me draag. En daar zit soms wel eens wanhoop bij. Maar dat heb ik gevoeld in momenten van ontzettende overvloed. Evenveel als momenten van, uh, van, uh, van dat, dat, er, ja, dat ik minder had. Maar wat die ziekte deed, is isolement. Het creëert isolement. En dat, dat, dat, dat, was, dat was wanhopig. Dat, het feit dat mensen die lijm hebben, dat die niet geholpen worden. Dus vorige maand, een paar maanden geleden, is een dame van 29. heeft zelfmoord gepleegd. Dat is geen hoop. De verzekeraars vergoeden niks. Ik was damn near dakloos behind this bullshit. Ik ben echt boos over die shit. Omdat die ziekte ook niet eens erkend werd... en mensen ja, gewoon niet op waarde hopen, schatten. Dus, weet je, los van de muziek... mensen gaan nog echt wel met mij te maken hebben hierover. Ah, oh ja, sorry, ik zal wel kijken, yeah. maar, Ik zie jou kijken naar van... Oh, dit is wel een heel ongezellige uh -huh. topic. Heb je een fobie? Heb ik een fobie? Heb ik een fobie? Nou, alles met beetjes, uh, daar zou ik voortaan erg bang voor zijn in jouw positie. Ja, maar dit, weet je, als, ik, als ik me nu begeef op plekken waar tekens zijn... dan, uh, dan uh, hoef je alleen maar, uh, hoe heet het ook weer? lavendel. Dat vinden ze afgrijzelijk. Uh, die vind, dus als je lavendelolie op je... dan vindt iedereen je wel overdreven stinken. Die kreeg ik ook mee terug, maar ik had in ieder geval geen last van teken. Heb ik een fobie? Ik was, vroeger was ik bang voor kakkerlakken. Oh. Ja, kakkerlakken. Maar dat, een uh, trip naar Thailand heeft dat opgelost, want daar, zaten, daar waren ze gewoon... Overal, dus toen moest ik het papa gewoon loslaten. Maar daarvoor... Confrontatietherapie. Ja, absoluut. Maar daarvoor was ik echt... dan zat ik echt als een soort van autist in de hoek zo te shaken... en kon ik niks meer als ik erin zag. Dus Dat is een fobie die ik had. Zo, uh... ja. nou, deze is heavy. Wanneer laat je iemand vallen? Dat is een hele algemene vraag voor iets heel specifieks en groots. Hoe denk jij dat ik deze vraag moet lezen? Wanneer laat je iemand vallen? Zeg je wel eens vriendschappen op? Zijn er, zijn er uh, dingen die je als verraad ervaart... Um, even denken. Ja, Weet je, wanneer laat ik iemand vallen? Ik vind sowieso die vraag een beetje raar gesteld. Want iemand vallen... Kijk, um, ik hou ontzettend veel van mezelf geven aan anderen. Alleen daarin uh, vereis ik wel een respect voor mijn grenzen. Dus als iemand mijn grenzen niet respecteert en daar overheen gaat... en... Die vriendschap of relatie gaat ten koste van mijn welzijn. Dat, dat heb ik heel lang gedaan. Weet je, het heeft een tijd geduurd om van mezelf te leren houden. I'm still working on it. Maar nu, dat is nu iets dat ik niet meer toesta. Als iemand, uh, als een relatie gaat ten koste van, van dat ik dienstbaar kan zijn voor de mens, dan niet. Want ik wil. Dienstbaar kunnen zijn voor anderen. En dat kan ik niet als mensen in mijn directe omgeving. Uh, mij daarin hinderen omdat ze mij niet respecteren. Dus het gaat gewoon over een stukje. Een stukje respect en grenzen en. en, en dingen. En. Uh, ja. Het voelt namelijk zo judgy, man. Zo van. Uh, het voelt heel. Tot erg... hier en niet verder en dan ja, laat ik maar, je vallen. Ja, en het is niet echt laten vallen. Maar het is wel een soort van. ja, weet je, gewoon grenzen. Gewoon. Uh, gewoon just respect my values and my, my, my boundaries. Weet je, als dat er niet is, dan. Uh, ja, dan haak, ik, dan haak ik wel af, ja. Ik pak wel de volgende. Wat was je bijbaan? Ik heb een aantal bij Een, een van mijn favoriete lines van uh, Wyclef. Die heeft in de Fuji's een line zegt hij. I used to work a Burger King, a king taking orders. En... Uh, uh, ja, dat is een ik, mooie omdraaiing. Ik was, de, al, ik was al de koning, ik stond alleen uh, yeah, boppers a, te, a, te serveren. Ja, yeah, a king taking orders, maar ook het idee dat. En, en King geeft natuurlijk orders. En taking orders. I don't know, supermooie lijn is dus Ja, ik heb bij de Burger King gewerkt. Ik heb bij de Smullers gewerkt. Um, en, een bijbaan die ik heel vervelend vond was... Um, ik woonde een tijdje in Leiden. En, toen, en dat was nog wel leuk. Daar deed ik tele enquêtering. Dus dan hou je een enquête over hoe vindt u dat de politie in uw buurt functioneert of zo. En dat, dat voelde nog nuttig. Maar ik heb ook een tijdje... Een uh, uh, soort van... Abonnementen of dat ze producten verkocht over de. Dat heb ik ook niet dat heb ik het echt een half jaar te volgehouden of zo. En dan kreeg ik dan een oud dametje aan de lijn. Die had het dan al gekocht, maar die had het nog steeds niet geïnstalleerd gekregen. En ze was wel van betalen en zo. En ik werd. Holy shit, ik werd daar super defensief van. Dus op papen. Ik kan me nog herinneren. Op papen stapte een jongen, die was een paar jaar jonger dan ik. Die stapte op en die zei: Hey, um, ik neem ontslag. Ik ga dit niet meer doen. En ik zag hem dat doen. En ik zag: Wow. Ja, ja, wat hij zei. Ik ga dit sowieso fucking niet meer doen. En uh, volgens mij was dat ook mijn laatste bijma. <laughs> volgens mij was dat mijn laatste bijma. En dan werd ik, uh, werd ik een professionele rockstar. Dus uh, even kijken, wat is, de, wat is de volgende vraag? Lijk je op je vrienden? Ja, gedeeltelijk. Ik, heb, ik, heb een, uh, ik ben heel blij dat ik mag spreken over een hele multiculturele, multilingual, multifaceted, internationale, creatieve kring van mensen die... Uh, Weten wie ze zijn. Dat is. Ik heb echt me gerealiseerd dat dat is echte welvaart. Als je gewoon weet wat je bent. Dan maakt eigenlijk geld en dat soort dingen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar als je gewoon weet wat je bent. En wie je bent. Het is zo waardevol. Dus ik, ik ben heel trots op de, op de, op de cirkel waar ik mee Het geef. allemaal hele bijzondere people. Zeg maar, zij zijn ook degene die me dan herinneren dat ik misschien wel. Dat ik er wel mag zijn of zo. Ik denk soms van: wow, ik ken echt legendary people, man. En dan, en dan denk ik: oh ja. Misschien, uh, misschien mag ik daar wat tussen zitten. Dat is mooi wat je, wat je daar zegt. De show is uh, 20 april uh, in uh, Bittersoet in Amsterdam. En daar komt uh, dan uh, een single ook. Uh, Favorite Song Come Together samen op een 7 inch. 21 april nog een keer in Rotterdam in uh, Beurt. En we gaan nu luisteren naar uh, het nummer Favorite Song. Piet Willy, dank je wel. Dank je. I just love life today. So you got me fit and lifted like out of space. You got that profoundness like the lyrics are crazy. I just wanna write you, cause you're my favorite song. How we feel, you always listen, yeah, you know what you feel. Yo, my favorite song, my favorite song, yo, my favorite song.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 Met uh, Favorite Song. Eén minuut. Een reeks verhalen in zestig seconden. Deze is gemaakt door Chitske Musge, De Camping. En het is aflevering acht: De Rits. Pst. Meestal is het ochtends het eerste wat ik hoor als mensen hun tent uitkomen... of als ik zelf mijn slaapzak openrit. En de rits is volgens mij wel het meest voorkomende geluid op de camping. Als je bijvoorbeeld een, een, een rits snel dicht ritst, echt met een flinke kracht... dan komt daar een soort schreeuwgeluid uit, een soort uh, een, een, een schreeuw van ongemak. Als je hem langzaam dicht trekt, dan hoor je een soort grom... Uh, wanneer je een rits heen en weer rit dan, dan lijkt het vaak op een soort uh, grinnik of gegiegel. Het zou in ieder geval kunnen betekenen dat het, als we er wat meer oor voor hebben, er een hoop uh, vermaak om ons heen te vinden is. Dat er kleine, uh, hele kleine verhaaltjes in te vinden zijn. <tied> Eén minuut gemaakt door Chitske Musche. Never Tear Us Apart, een grote hit in de jaren tachtig... voor de Australische band In Excess. Dertig jaar later door een landgenoot Courtney Barnett... opnieuw uitgevoerd. Don't ask me. tell you Could live for a thousand years, but if I hurt you, I'll make wine from your tears. is het tien jaar geleden dat Hugo Klaus overleed. Dichter, schrijver, theatermaker, kunstenaar en nog veel meer dingen. Uit zijn archief heeft actrice en vriendin Hilde van Miechem een tentoonstelling gemaakt voor het Letterenhuis in Antwerpen. nacht, Hilde. nacht. Hallo. Jullie waren goed bevriend. Nou, uh, nou, nou, nou, nou, no, no, no, nee, hoor. Nee? Viel uh, dat mee? Ja, dat viel mee. Ik durfde niet met Hugo bevriend zijn. Ik keek te veel naar hem op. We kwamen elkaar regelmatig tegen. En dan spraken we elkaar. En vroeger, nadat we gingen we iets geregelder eten. En net voor hij stierf ook weer even. Maar goede vrienden is zeker te veel gezegd. Hoe zou je de relatie omschrijven? Wat was het voor relatie? Meester leerling. Dat is een, uh, dat is een mooie omschrijving. Zoiets was het ook liefde? Ik zoiets, zoiets. Ik, ik vind, uh, ja, meester Leerling. Ja, ik, ik heb mijn moeder wel, ik nog op school zat. Daar haalde hij me vandaan om een rol te spelen in de film Vrijdag. En hij was 50 en ik was 19 en 20 als we gingen filmen. Dus ja, ik was een schoolmeisje, dus die relatie is zo begonnen. En ik had altijd te veel uh, pudeur. Uh, ja, veel dus respect. Ik ze zoveel naar hem op om echt te close te kunnen zijn. Snap je? <laughs> Is het ook ooit een romance geworden? Nee, nooit. Nee, Daar was te gelukkig... veel afstand voor. Gelukkig niet. Dat zou ik niet aangekund hebben, denk ik. <laughs> nee. Nee, nee, nee, nee, nooit. Daar was ik ook altijd heel dankbaar voor. Dat... Uh... Ja, dat was een bijzondere relatie, maar wat ik zeg, uh, meesters, leerlingen. Wat, wat probeerde hij jou te leren? Alles. Het Zeggen leven? Toen ik... Nee, niet het leven. Nee, ja, ook. Nee, maar nee, het beroep en zo, het werk. Nam, ik, moest, uh, ik was twintig jaar, ik was op de set van vrijdag. En hij nam me mee naar elk interview waar, dat hij deed. En dan zei hij: kan je alvast van leren. Maar op de set, uh, hij droeg zich niet als een leermeester. Het was gewoon zo'n erudiet man en zo'n elegant, charmante man. Het is de charmantste man die ik ooit ontmoet heb. Uh, ontzettend intelligent, uh, welbespraakt, bescheiden. Ja, hele, hele, hele bijzondere man. Daar kijk je naar op. Het is al een, uh, een poos terug dat hij, uh, dat hij is overleden. Tien jaar, dat is snel gegaan. Ja. Nu die tentoonstelling, wat heb je allemaal voor dingen uh, gevonden die daar te zien zijn? Ik heb de kwetsbare Hugo Klaus gevonden. De Hugo Klaus die hij zeker nooit in uh, de media aan het woord liet. De Hugo Klaus, die uh, een mens van vlees en bloed is. En uh, bijvoorbeeld ook leidt onder liefdesrelaties die niet goed gaan. Zoals met Sylvia Christel, daar heeft hij erg onder geleden. Onder uh, die relatie, onder een breuk. Uh, of, uh, dat, maar, maar het feit dat die man... Uh, ja, hij stelt zich veel kwetsbaarder op in zijn dagboek aan, en aantekeningen. Ja. Daar zie je dat aan, wat aan wat het dagboek ook ook en de aantekeningen? Ja. Waar zie je nog meer aan dat het een kwetsbare man was? Uh, wat ik ook ontdekt heb, is Hugo keek altijd... Hij nou, sprak altijd een beetje laadunkend over schrijvers die autobiografisch werkten. En beweerde dat hij dat niet zo deed. En hij deed dat heel erg wel. Um, en, en heel veel van dagboekaantekeningen... Uh, zijn soms bijna letterlijk terug te vinden in zijn proza. Wat is er nog meer te zien behalve dagboeken en aantekeningen? Oh, foto's... Uh. ...interviews, je ziet hem gedichten voortdragen. Um, en de hele atmosfeer, uh, het verhaal van dat leven... En het was altijd een bijzondere man, een man die, uh, die altijd grote ogen gooide. Je keek naar die man, je luisterde naar die man, hij zette dingen in beweging. Zeker hier in Vlaanderen schopte hij tegen het katholieke bestel hier... ...week uit naar Nederland, had daar een... een, een ja, een fulnis uh, leven. Um, was een, was een, een glamour figuur. Een uh, society figuur. Zoals je had in de tijd van en zo. Dat was heel goed toen. En dan de periode met zijn wolvenjas. En uh, ja, dat was gewoon een man die altijd indruk maakte. Zowel door zijn verschijning en door wie hij was, zijn persoonlijkheid. Als door zijn werk. Dus dat was een fenomeen, die man. En dat is natuurlijk... Daardoor krijg je natuurlijk, uh, laten we zeggen, uh, toch een grotere kans om een interessante tentoonstelling te maken. Omdat het zo'n uh, kleurrijk figuur was, zo'n interessant, uh, ja, heel intelligent bijzonder iemand. Een uh, mooie tentoonstelling over Hugo Klaus... en ook een, uh, een hommage en een beeld dat uh, veel mensen nog niet van hem gezien hebben... te zien in het Letterenhuis in uh, Antwerpen. Hilde van Michem, dank je wel. Goeienacht. Jij ja, bedankt, dank je wel. Uit Zwitserland, de band The Night is Still Young. En van hun uh, eerste album King of the Bees was dit Lisboa. What do you think? Eén ster. Twee sterren. Vier. Nee, ik nee, vond nee, het nee, echt maar één ster. Helemaal niks. Wow. Eén ster. Echt niet. Sterren. Vier sterren. Joh, vijf. Twee sterren. De rubriek Oordeel zelf, waarin uh, het publiek wordt gevraagd uh, een mening te geven over een uh, cultureel product. En dit keer de film Black Panther is een uh, superheldenfilm gemaakt door Marvel Studios. Die uh, grossieren in dat soort films. Dit is uh, een bijzondere film in zoverre. Het is eigenlijk maar een detail, maar uh, het wordt wel goed uitgelicht. Dat het een overwegend zwarte cast en crew heeft. En het verhaal speelt zich af in een uh, fictief gemaakt Afrika. En dat is uh, nieuw in Hollywood. De film wordt dan ook uh, zeer geprezen. En trok inmiddels al 1 miljard bezoekers, las ik in de krant. Tom Hofland is uh, webredacteur. 1 miljard ja, Mensen ik, hebben die film gezien. Dat ik kan het me voorstellen. Ja, zeker weten. Waar gaat de film over? Laten we het eerst over het verhaal hebben. Uh, ja, het gaat over nou ja, Black Panther. Je laat het al. Het is een, uh, een superheld. Eigenlijk min of meer wel een beetje zoals we hem kennen. Uh, maar hij is niet alleen maar superheld. T'Challa heet hij. Maar hij is ook koning van dus een fictief land in Afrika, Wakanda. Dat land is altijd geheim gebleven. Daar is nooit gecoloniseerd. Uh, en dat is ge veel geavanceerder dan alle landen die we nu uh, kennen. En dat hebben ze kunnen zijn omdat ze zichzelf altijd verborgen hebben gehouden. Nu duikt ineens de neef van Black Panther uh, die duikt op in Amerika... En die is eigenlijk boos. Die voelt zich ongelijk dat Wakanda nooit uh, de zwarte uh, mensen in Amerika heeft geholpen. In hun strijd tegen het onrecht. Dus die neef wil nu de koning van Wakanda worden. En dan die technologie inzetten voor het kwaad. Dat is in de grote lijn het verhaal. Een superheldenfilm tegen de achtergrond van... Uh... Nou ja, wat, wat nu heel actueel is, uh, de rassendiscussie, de, rassen ja. uh, de postkoloniale uh, discussie, hoe je het allemaal noemt. We gaan even luisteren naar de trailer om in de sfeer te komen. I, I waited my entire life for this. I, the world's is gonna start over. I'm gonna burn it all. What happens now? Determines what happens. To the rest of the world. Al dus de trailer van, uh, van de film Black Panther. lovend, bezoekersaantallen zijn uh, fenomenaal. Veel lof ook van, uh, van celebrities die uh, op social media de film aanprijzen. Um, de Volkskrant schrijft een blockbuster eindelijk waarin zwart de norm is. Met een soundtrack van Kendrick Lamar. Ook nog een juweel in het superhelden genre. Met een slechterik die precies goed genoeg is... Tom, wat vond jij ervan? Uh, ja, nou ja, Het gaat in de pers eigenlijk alleen maar daarover. Over dat het een zwarte cast en crew is. En dat is ook wat mij uh, het meest opviel toen ik de film zag. Eerst dacht ik van, nou ja, het is gewoon een superheldenfilm toch? Maar toen ik in de bioscoop zat, dacht ik toch... werd ik me toch misschien ook door de discussie heel erg bewust van... van wow, dit is echt inderdaad de eerste grote superhelden uh, Hollywoodfilm die ik zie. Waarin met een hele zwarte cast, ook als hoofdrollen. En dat er niet toch nog een wit personage, zoals bijvoorbeeld een Blood Diamond, is Leonardo DiCaprio, is dan toch nog even de witte held die uh, het verhaal leidt. En dat is hier absoluut niet het geval. En dat valt heel erg op. Maar uh, is, het, is, het wel, is dat wel waar? Want, want in de jaren zeventig had je veel van die, van die gangsterfilms, die, ja. die ook helemaal zwart waren. Toen was het eigenlijk een soort Klopt. genre van de, van de, de soul gangsterfilms. Ja, ja, ja, ja. Dus is het misschien ook niet zo dat, dat een deel van de media een stuk zwarte cultuur gewoon over het hoofd hebben gezien nou, ik, en dan nu juichen. Ik denk het niet helemaal. Je hebt het natuurlijk, want er wordt ook gezegd... Oh, ...het is niet de eerste zwarte superheld... ...want je moet Bleed natuurlijk niet vergeten uit de jaren 90. Um, alleen het is denk ik de eerste hele grote... ...big budget Hollywood film. En dat is denk ik wat het verschil maakt... ...tussen die min of meer niche films uit de jaren 70. Het werd ook dus door veel uh, Amerikaanse acteurs... Uh, ...werd er heel veel over... ...in wat je zei net al, gevlogd en geblogd en getweet. Uh, Will Smith had er ook meteen iets over te zeggen... ...nadat hij de film had gezien. I watched the film, you know, a couple of days ago, and it damn near got brought to tears. You guys have challenged and uh, potentially even shattered a lot of long-time, long-held, false Hollywood beliefs and, and paradigms. I just want to say uh, congratulations to you. I'm, I'm proud and I'm excited, damn near giddy. Uh, congrats y'all, go get it. We won't keep it right there. Althus Will Smith. Nou, het oordeel was aan de luisteraars. De 1 miljard mensen die het gezien hebben en die toevallig daarvan ook luisteren naar ons programma. Een groot gedeelte. Owen, ja, van, nou, van die 1 miljard toch zeker uh, 130. Owen die, uh, schreef het volgende. Black Panther is een uh, gelikte superheldenfilm... met een uh, bij dit type film niet eerder vertoonde politieke gelaagdheid. Daarnaast is het contrast tussen goed en kwaad... minder groot dan normaal gesproken in dit soort films... en vertoont de superheld een grote mate van kwetsbaarheid. Het is een originele en een vermakelijke film. Ja, zeker eens. Uh, ik belde ook nog even met programmamaker Nicole Terborg... Die had de film gezien. Nou, wat ik er goed aan vond, zijn de, de, gewoon de meerdimensionale beelden en karakters. Van bijvoorbeeld de vrouwen, die gewoon echt als hele krachtige personages worden neergezet. Als uitvinders, wetenschappers, vechtersbazen. Dat vond ik echt geweldig eraan. Uh, maar ook de, dat zwart zijn niet één ding is. Dat vond ik ook heel mooi eraan. Wat ik er minder aan vond, is dat ik een beetje een... een uh, ik kreeg af en toe een beetje een Lion King gevoel. Kee deed me aan Simba denken. <laughs> Force Whisker als Curie deed me denken aan een Rafiki. Weet een je, de shaman in Lion King. Ik kreeg je een beetje een Disney gevoel? Dat vond ik een beetje minder. Ook was het voor mij een soort verbeelding van Africa as a, as a country. Dus mm. heel veel mensen praten over Afrika alsof het één land is, maar het is een continent. Dat, was een, dat vond ik een beetje meerder aan. Maar vrouwen als superhelden. Uh, zo'n hele mooie, zo mooi land dat niet gekoloniseerd is in Afrika... met grondstoffen die van alles kunnen doen. Dat was voor mij gewoon ja, heerlijk. Verademing. Een beetje Lion King gevoel, maar uh, verder ook een verademing, zegt Nicole Terborg. Was er wat jou betreft ook nog iets slecht aan de film? Uh, ja, nee, ik, ik was natuurlijk ook op zich best wel positief. Zoals je net al aan me hoorde. Maar um, nu moet ik meteen ook eerlijk bekennen. Ik ben geen grote superheldenfilm. Omdat ze vaak zo voorspelbaar zijn. En bij deze film, omdat ik er zoveel goeds over hoorde. Dacht ik, ja, zal die misschien... Je hoopt toch weer elke keer dat je niet al het einde kan raden. Halverwege. Uh, en dat valt toch weer tegen. Je kan precies weer uitkouwen wanneer wat gebeurt. Welke stap de hoofdpersonages maken. En welke stap de slechterik maakt. Het is in die zin best wel snel uitgekoud. En dat vond ik er wel weer jammer aan. Dat ze dus de personages zijn origineel. Uh, ze hebben uh, echt meerdere lagen, wat je ook echt niet altijd ziet. Maar de verhaallijn zelf was weer eigenlijk 13 in een zijn En de muziek, uh, die, die verdient nog uh, ja, een van vermelding Kendrick van Kendrick ja, Lamar. Ja, ja, want ja, want ja, vaak bij Kim... superheldenfilms films is de muziek eigenlijk Gaver dan de film zelf. En, en dat ja. zou hier misschien ook wel kunnen gelden. Zeker, ja, absoluut. Ja. En het is vooral ook dat ze er echt dat soort naam aangekoppeld hebben. Volgens mij James Blake en The Weeknd en Kendrick Lamar. Dat helpt natuurlijk ook wel echt om het te hypen. Dus dat hebben ze sowieso ook slim aangepakt. Black Panther, dankjewel Tom Hofland. Graag gedaan. Eerder deze maand verscheen een nieuw album. Nathaniel Radeliff en The Night Sweats. En de titel daarvan is Tearing at the Seams. En dit nummer heet Boiled Over. Sometimes you don't say, it. sometimes you don't want to, and now is your way, I didn't ask you. Sometimes you just wait Sometimes you just wade through And when you're naked I'll be next to you All that I want And I feel so fine Get along with me So I can... to take you mm. yes, away In Nooit Meer Slapen komt journalist en programmamaker Sinan kan op bezoek... naar aanleiding van een documentaire tweede luik in het spoor van IS. En het gaat over de opkomst en ondergang van de islamitische staten. En daarvoor reisde hij door Syrië en Irak. En zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar de EO bed Dit is de Nacht. Een hele goede nacht.